voor vandaag is, waarom verstaat gij mij niet wat ik zeg? Nou, als er iemand moeilijk zijn thema vasthoudt, dan ben ik het wel. Broeder Verdauw, die heeft vorige week toch heel goed aan zijn thema vast weten te houden. De werken die ik doe, getuigen van mij. Nou, ik, ik vind het prachtig. Ik raak er nooit over uitgesproken, want toen ik thuis kwam, was ik er eigenlijk nog dagen mee bezig geweest, mag u gerust weten. Tot vanmorgen nog. Ik vind het geweldig. Maar hij is er gelukkig nog niet klaar mee. Hij gaat er volgende week mee verder. Of die weken erop. Waarom begrijp gij mij niet? Ik wil u eigenlijk even brengen naar, naar Johannes 9. Vers 39. En Jezus zeide: tot een oordeel ben ik in deze wereld gekomen, Opdat wie niet zien, zien mocht en wie niet zien, blind worden. Ook weer een mooie uitspraak. Dat is eigenlijk een citaat van Yeshua tot ons allemaal. Wat wil hij hier eigenlijk mee zeggen? U moet dus gewoon zien dat alles wat, Johannes, wat er in Johannes staat eigenlijk geestelijk is, hè? Als wij menen dat wij een geestelijk inzicht hebben in ons, het is in feite niet waar. Dan word je blind. Hij maakt je blind. Daarom zeg ik ook altijd: wanneer er iemand hier spreekt, geef hem dan alle tijde de voordeel van de twijfel en onderzoek, onderzoek dat thuis. Dat is heel belangrijk, anders kom je geen stap verder. Want je hebt hem geen kans gegeven. Want ik geloof dat vandaag de Heer hier is. Ik geloof dat. Ik heb van, vanmorgen een uitspraak gedaan aan een paar van mijn broeders en zusters hier. Dat u vandaag ruim of meer dan 30 miljoen euro zal ontvangen als dat u ooit kan winnen bij de staatsloterij. Want God is met ons. U kan natuurlijk wel 30 miljoen verdienen op deze, op, de, op deze dag of morgen of in de loop van de week. Maar als u nou uw leven verliest, wat heb je dan nog? Je kan de hele wereld winnen, zegt, de, zegt het woord van God. Maar als je je leven niet hebt. Dus hierom staat, er, staat het er gewoon op, als je, als je dus meent de geest van God te hebben in je dat je het geestelijk verstaat... terwijl het dus niet zo is... dan maakt hij je blind. Dat is, dat is iets... Die, die, die moet u maar thuis even leren... wat het eigenlijk betekent. Ik ben, ik ben echt een hele week bezig geweest... om de juiste betekenis van het woord te kennen. Nederlands is een, mooi, een mooie taal... mooie woorden kunnen we spreken... en goed uitspreken... maar de betekenis daarvan... vind ik toch belangrijker voor alles... Want als we de mooie woorden en mooi kunnen lezen, en we weten nog niet wat dat betekent en wat ermee bedoeld wordt, dan hebben we dus nog een probleem. Ik ga nou even verder naar Johannes 10, vers 22. Toen kwam het Hanuka feest te Jeruzalem. Het was winter en Jezus wandelde in de tempel aan de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringen hem en zeiden tot hem, hoe lang houdt gij onze ziel nog in spanning? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons dan ronduit. Jezus antwoordde hen, ik heb u gezegd en gij gelooft mij niet. U moet het zo zien, hij heeft dus zoveel werken gedaan, hij heeft zoveel wonderen gedaan duizenden mensen hebben hem zien doen en hij heeft gesproken dat hij het is en dan nog eens een keer in de synagoge rondom hem staan en zeggen hoe lang hou je ons nog in spanning zeg het dan ons maar hij zei Joh, ik heb het gezegd ik heb het gezegd wie ik ben maar jullie geloven me niet en dat zegt hij, ze zeggen, indien gij de Christus zijt, zeg het ons er uit. Jezus antwoordde hun, ik heb het gezegd en gij gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam mijn vaders, zo zie je dat Yeshua is niet de vader, die getuigen van mij. De werken die ik doe getuigen van mij. Nog niet horen. Hoe komt dat? Het is, het is, het is zo moeilijk. Maar u moet het nog, nog steeds goed verstaan. Het is geestelijk. Waarom niet? Omdat we hem de eer niet geven die hij verdient. Maar wat betekent eer? Wij zeggen het zo makkelijk. maar wat betekent dat nou? Even zoeken in het woordenboek. Wat eer eigenlijk betekent, want anders kom je er helemaal niet uit in dit hele verhaal. Toen Johannes moeilijk had, hij zat in de gevangenis met zijn ziel onder zijn arm. Toen stuurde hij zijn discipelen, zijn leerlingen naar Yeshua toe om te vragen. Ben jij het nou of moeten we een ander verwachten die komen zal? En weet u wat voor antwoord die moest, de, de discipelen moesten geven aan Johannes? Zeg maar tegen Johannes. De werken die ik doe, getuigen van mij. Deze woorden heeft hij dus gesproken. En geen andere woorden. Want dat was de, de code om te weten dat hij de Messias is. Die komen zal. Weet u wat het is? tot vandaag begrijpen we en verstaan we dat nog niet ja wij gelukkig wel hier zo maar die preek van vorige week die had naar Israël gezonden moeten worden ze moeten het daar ook horen we moeten onze monden niet houden nee deze preek die moeten we naar Israël toe sturen opdat ze zullen horen maar ze zullen het niet horen ook wij zullen het niet horen waarom niet om de, omdat we nooit de voordeel aan de, van de twijfel geven. Omdat we dus totaal de persoon die de boodschap van ja weggeeft, niet eren. Maar wat betekent eer nou eigenlijk? Eer betekent een hoger aanzien verlenen. Vergeet dat nooit. Ik moet het iedere keer gluren om niet... De fout in te gaan. Je moet dus, als je iemand eert, degene een hoger aanzien verlenen. Als iemand hier iets, iets spreekt namens Yahweh, dan moet u hem een hoger aanzien verlenen. Je moet het geven. Dat zegt het woord. Ik zeg dat niet. Het woord zegt wat het betekent. Het betekent een hoger aanzien verlenen. Het geldt ook voor je vader en je moeder. Maar daar hebben we straks nog eens even over. Dus we moeten hem eer geven. En zo niet, dan komen we geen stap verder. Want zo staat het namelijk in het verbond. We gaan terug naar Johannes 5. Ja, als er iemand goed aan zijn thema kan vasthouden, ben ik het wel. Ik fiets net zo makkelijk van de ene naar de andere kant. Vorige week had broeder Verdouw hier een verhaal verteld. Over die man die al 38 jaar ziek is. Ik wil daar iets anders uithalen. Uit het verhaal die broeder Verdouw vorige week verteld heeft. Niet om hem te verbeteren. Maar ik had totaal een ander verhaal. En Broeder Verdouw die heeft vorige week het thema vastgehouden tot het einde. Het is zo belangrijk, wat hier ook nog in het verhaal schuilt. Het is een geheimenis. Het hele woord van God is een geheimenis. En daar moeten we achter zien te komen. En we komen er pas achter als onze ogen open gaan. Onze geestelijke ogen, hè. Niet mijn ogen, onze geestelijke ogen. Die moeten opengaan zodat op we kunnen zien. Johannes 5 vers 1. Daarna was een, een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. Nu is er in Jeruzalem bij de schaapspoort een bad dat in het Hebreeuws de bijnaam Bethsaida draag. Met vijf zuilen hangen. Daarin lag... Menige zieken, blinden, verlamden en versrompelden. Die wachten op een be beweging van het water. Want van tijd tot tijd daalde een engel, des heren, neder in het bad. Dan bewoog het water. Wie er dan het eerst in kwam, na de beweging van het water, werd gezond, Wat voor zieken zij ook had. En daar was een man die reeds 38 jaar ziek is. En Jezus wist dat. Wat ik, wat ik hier zo vreemd vind is. Dat de man. Is 38 jaar ziek is. Die 38 jaar ziek is. En Yeshua weet dat hij al zo lang ziek is. En hij wacht daar. Op het badwater die hem zal genezen. En dan komt Yeshua aan. En die zegt. Wil je gezond worden? Let op. dat is Nederlands. Wil je gezond worden? Hij zegt niet. Wil je genezen? Dat zegt hij niet. Hij zegt tegen die man, wil je gezond worden? Ik weet dat we allemaal wat mankeren. Stuk voor stuk hier. We hebben allemaal onze noden. We hebben allemaal onze problemen. En allemaal zijn we tot geloof gekomen. Maar ik ken van mezelf, ken ik het... ...ken ik heel goed weten... Waarom ben ik eigenlijk tot hem gekomen? Waarom ben ik eigenlijk tot geloof gekomen? Waarom ben ik niet gewoon in de wereld? Mag ik doen en laten wat ik wil? Waarom is dat? Omdat we een nood hebben. Die ene heeft pijn in de heup. De ander heeft pijn in zijn hoofd. Die ander die is eenzaam. De ander is weer uh, ziek. Afijn, we hebben allemaal onze noden. En allemaal komen we bij Yeshua voor genezing. Maar daar is hij niet voor. Hij is er om je gezond te maken. Niet om je te genezen, om je gezond te maken. Want er zijn er heel veel mensen die naar hem toe zijn gekomen voor genezing. Sommige mensen roepen hem, zoon van David, help mij. En ze zeggen, wat heb je nodig? Wat zien er? zegt hij. Of sta op en wandel. Maar tegen deze man zegt hij. zondig niet meer. Aan het einde. Toen wisten we. Vanuit het verhaal. Dat hij gezondig geeft. Maar het verschil namelijk. Tussen, tussen genezen. En gezond worden. Genezen word je namelijk. Van je kwaal. Genezen is herstellen. Is helen van de ...van je gebreken, afhelpen. Zo staat het in het woordenboek wat het betekent. Maar gez, gezond worden... ...dat heeft betrekking met lichaam en geest. Als wij met de Torah leven... ...als wij dat in onze harten bewaart... ...als wij daarna leven... ...dan gaan we gewoon van tijd tot tijd... ...gaan we helemaal gezond worden... Toen ik tot geloof kwam, toen mankeerde ik ook een hele hoop dingen. En we focussen maar gewoon op dat ene wat we eigenlijk mankeren. Maar wat de Heer eigenlijk wil van ons. Hij wil ons gezond maken. Als we naar zijn wil wandelen, zullen we gezond worden. Van geest en lichaam. Dat is, dat is het verschil tussen gezond en genezen. Genezen is herstel van je problemen. Ja, dan wil iedereen wel. Iedereen wil weer hersteld worden. Waar moet ik heen? Welke genezingsdienst kan me helpen van mijn, van mijn problemen? Als ik honger heb, nou, dan zoek ik een voedselbank op. Wie wil daar nog niet komen als je honger hebt? Iedereen toch? Maar we willen alleen maar geholpen worden van onze noden. Maar daar is de Heer dus niet voor. Maar van origine weten we niet beter. Wij weten niet beter dat we, als we problemen hebben, dan moeten we een God aanbidden. Er zijn vele goden op deze aarde. Maar wij hebben gekozen voor Yahweh, onze God. Die we dus nooit gezien hebben en ook niet gekend hebben. Die kennen we niet, we hebben hem nooit gezien. Wel van horen zeggen. Het woord moet ons helpen om hem te leren kennen. Maar het woord lezen we niet. Dus wij leren hem nooit kennen. Alleen van horen zeggen. We maken totaal geen ervaringen met hem. En iedereen kan ons gewoon dingen vertellen. Wat nog niet eens door hem gesproken is geworden. En dat nemen we maar aan. Als we de Torah in ons, in ons planten, in onze harten, en we gaan ernaar leven. Dan zullen we de liefde kennen. Want wij hebben geen liefde. We kennen geen liefde. Het gaat alleen maar om ik. Het gaat alleen maar om mij. De volmaakte liefde kennen we niet. Ook al, ook al gaan we dus ieder Shabbat naar de gemeente toe, zullen we dus die liefde ...nog niet hebben, want het gaat nog steeds om mij. Die liefde van God, die moet in ons zitten. Wij moeten zijn liefde hebben, de volmaakte liefde. Daar is in de volmaakte liefde geen vrees staat erop. No. Wat bedoelt hij daar nou eigenlijk mee? De juiste woorden, daar moeten we de betekenis heel goed van weten... De zegen en de vloek. Ja, Wat is nou zegen? Wat is nou vloek? Door het niet goed te weten wat het betekent... ...dwalen we en komen we in de problemen. Althans ik. Ik kom echt in de problemen. Hoe zit dat nou, zegen? Zijn wij nou gezegend? Is het volk Israël dan vervloekt? Je komt in een debat... Er komt geen einde aan. Maar raadpleeg maar eens even de woordenboek. Laten we nog maar eens even beginnen bij het begin. Wat betekent nou de zegen? En wat betekent nou eigenlijk de vloek? Soms denken we, oh, we zijn zo gezegend, we bidden. En dan hop, dan komt de zegen uit de hemel. En dan is ons probleem opgelost. En als we het moeilijk hebben, zeggen we, kijk eens, hij is vervloekt. Daarom heb je het moeilijk. Maar wat betekent dat nou eens even? De zegen is een goddelijke bijstand. Tot opbouw. Dat is een bekrachtiger. Maar de vloek is andersom. Is precies andersom. Een goddelijke macht. Tot de ondergang. Een man. Een jongen verlaat, verlaat zijn vader. En die verbrast al het geld die hij heeft. En uiteindelijk. Komt in de armoede terecht, hoed de varkens, honger leien, en is zelfs zo ver gegaan dat hij het voedsel van de varkens wil opeten. Dat is vloek. Dan ben je echt vervloek. Maar als je vervloek bent, dan ben je dus nog niet verstoten. Hé, hey, verstoten, wat is dat nou? Hiermee ben ik dus alle weken bezig geweest. U hoort het wel. Maar wat is nog verstoten? Kijk. In het christelijk geloof, of die nog wil weten, of hij nog wil geloven of niet, heb je te maken met zegen en vloek. Zegen en vloek is een mechanisme. En die, die mechanisme hebben we zelf in de hand. Het is een sleutel. U kan hem op slot draaien, of u draait hem open. Er is geen neutraal stand in die sleutel, in de slot. Dat is er gewoon niet. Of je hebt de zegen, de goddelijke zegen, die omhoog werkt. Of je hebt de vloek, die je gewoon helemaal tot de bodem drukt. En die vloek die komt niet van mij, die komt niet van de vader of moeder. Maar die vloek die komt van God. Maar wanneer je onder de vloek leeft. Dan ben je nog niet verstoten. Daarom zegt Paulus: Heeft God het volk Israël verstoten? Volstrekt niet, zegt hij. Absoluut niet. Dus daarom kunnen wij ook, als we al de dertig jaar de Heer verlaten hebben, kunnen we nog altijd terugkomen. Waarom? Je bent zijn zoon. Je bent zijn dochter. Hij hebt je lief. Die boer had ook naar het anders moeten spreken in het verhaal van de verloren zoon. Nee, je blijft af van het eten, het zijn voor de varkens. Daardoor is hij teruggekomen naar zijn vader. En toen hij tot bekering kwam, toen stond zijn vader klaar om hem op te vangen. U kent dat verhaal wel. Maar u moet deze verhalen geestelijk zien. U moet het echt geestelijk zien. Met geestelijke ogen moet je dat zien. Anders blijft dat een mooi verhaal en dat betekent het voor ons helemaal niets. Genadegavens. Wat is dat nou? Wat is een genadegave? Oh, ik heb een mooi voorbeeld. Prachtig mooi voorbeeld. Ik denk dat ik vandaag maar met voorbeelden blijf komen. Ja, ik dwaal weer af van mijn thema. Sorry. Ik heb een zuster hier die is bezig met de, met de genadegavens die, die ze heeft ontvangen. Zuster Ali. Als ik, als, ik, als ik zie wat ze daar in die bakjes heb, heb, heb liggen... al die mooie foto's die ze kaartjes maken... Nou, het is ongelooflijk. Dat idee, daar kom ik niet aan. Echt niet. Dan moet je gewoon puur in dat wiegje gelegen hebben... waar zij in heb gelegen. Daarom komt ze tot die dingen. Ik heb ze van de week heb ik ze gezien... in de sneeuw... en het regen nog een klein beetje... In een regenjas, capuchon erop, op haar fiets, de berg op, zo de heuvel op, fietsen. Het waait heel hard. Ongelooflijk. Ik sprak haar van de week, ik zeg, wat is dat nou? Ik, zeg, ik zie je iedere keer daar op de fiets en ik met de auto lekker verwarm. Ik zeg, heb je een vriendje daar zo? <lacht> ze zegt, ja, zegt ze. Ik zit bij een foto Het is ongelooflijk wat ze doet. Ze heeft een hobby, ze maakt mooie foto's. En van die hobby maakt ze gewoon kaarten. En die kaarten die brengen zoveel geld op voor Sabra en voor alle andere goede doelen. Dit zijn dan genadegaves die God haar heeft gegeven om er iets mee te doen. Iedereen heeft dat ontvangen, ieder van u. U kan dus nooit zeggen van ik heb niks ontvangen. Iedereen heeft dat ontvangen van God. Om er iets mee te doen. Kijk, we hebben hier een Martha. Afijn, zij doet alle dingen binnen de gemeente. Die zorgt voor onze koffie en thee en de rest ervan. Dat zijn genadegaves die God ons geeft. Soms denken we van, we moeten ver weg naar Australië toe gaan. Of naar, naar het Midden-Oosten toe gaan. Om met de genadegaves die God ons gegeven heeft, iets mee te doen. Maar om ons heen is er nog heel veel te doen. De mensen zijn er zo mee geholpen met de opbrengst van al die foto's en al die kaarten. Soms schaam ik er gewoon voor voor mijn eigen gedrag. Het brengt een euro op. En als ik vanmorgen gezien heb, ik stond heel vroeg op en ik heb uh, mijn auto gestart. En ik heb hem een uur laten draaien met de kachel aan. En toen ik buiten kwam, toen was het lekker warm in die auto en ik kom dan de benzinepomp tegen en dan zag ik daar zo van 1 ,40 euro 40,9 kost een liter benzine dan denk ik van ja, dit is toch echt niet goed omgaan met de gaves die God mij gegeven heeft want dat geld kan makkelijk opgebracht worden om weer mensen te helpen zoals zo, ik bedoel dit zijn allemaal gaven. God geeft ons gaven, niet om in de grond te stoppen maar om er iets mee te doen en dat geldt er voor ons allemaal. Als je denkt van nou, ik, ik doe niks of ik wil nog iets in de gemeente betekenen, of ik wil iets. Maar de genadegavens die God mij heeft gegeven. Doe iets. Je kan het duizenden bedenken, maar u weet zelf wat God je gegeven hebt. Dat is heel belangrijk. Dat is nou voor mij de betekenis van genadegavens van God. Ik heb ook een genadegave gekregen. Wim, Anke. We doen zoveel dingen die, die, die, die, ja, die God ten goede komt. Eigenlijk. Oké, okay, we gaan weer verder. Dus niet alleen maar genezen worden, want dat wil iedereen. Maar Vader, ja, we willen ons gezond maken. Geest en lichaam. Helemaal gezond maken. En dat doet hij door het woord. Het woord doet niks. Het vlees doet helemaal niets, zegt hij in de Bijbel. De geest van het woord, dat doet hem. En dat ontvangt u wanneer u gehoorzaam wordt. En door gehoorzaamheid eer je. Eer je hem. Heel belangrijk... Laten we naar Deuteronomium gaan. Dat is een lange tijd niet meer geweest daar zo. Deuteronomium uh, 27. Vers 16. Er staat hier: "Vervloek is hij." Die zijn vader of zijn moeder veracht. En de gehele volks zal zeggen amen. Dit zijn woorden die ik niet gesproken heb. Die heeft onze vader Java gesproken. Weet u broeders en zusters. Wij weten gewoon niet goed wat het woord betekent. We zijn blind en doof geworden. Ik heb me wel eens mensen zien spreken tegen hun vader en moeder. Met een vingertje erbij, als kind. Je bent vervloek. Omdat je hem dus niet hebt geëerd. En hier, hier spreekt namelijk een heel ander woord. Veracht. Je hebt hem eigenlijk veracht, gekleineerd. Geminacht. Die vader en je moeder, die moet je eigenlijk verhogen. Nu zijn er dus twee dingen wat je kan doen. Eeren betekent, je eert hem omdat hij God is. Maar je kan hem ook eren voor zijn werken, voor wat hij gedaan heeft, voor zijn prestaties. Ik kan broeder van nou eren voor zijn prestaties, voor wat hij gedaan heeft. En dan kan hij op een podium staan en dan staat er 1, 2, 3. De ereplaats is nummer 1. Dan mag hij daarop staan. Je zet hem op een voetstuk voor zijn daden, dan hoef je het nog niet voor de persoon te doen. Maar je kan God eren, maar dat gaat even veel dieper. God eer je namelijk uit liefde. Alleen maar op die basis kan je hem eren. Ja, we eer je puur uit liefde. Hebben we niet, dat kunnen we niet. Maar we kunnen het wel leren. En dat leer je uit de Torah. Wie zijn vader en zijn moeder niet eert, hij zij vervloek. Denk niet dat het een makkelijke tekst is hier zo. Daarom wil ik u nog een stukje helpen. En dan moet u naar... naar even kijken, Galaten is het eigenlijk. Waar staat die nog? Naar Ephesus, sorry. Efeze 6. Vers 1. Kinderen, wees uw ouders gehoorzaam tussen haakjes in de heren. En ik ben blij dat dit tussen haakjes erin staat in deze keer. Het is in principe niet nodig. Maar het is goed dat het er staat. Want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder. Dit is immers het eerste gebod met de belofte... Opdat het u wel gaat en gij lang leeft op aarde. Uw vader en moeder eren opdat het met jou goed zal gaan. Vader en moeder kan bidden voor zijn kinderen wat hij wil. Als kinderen ouders niet eren gaat het gewoon niet goed met je. Want al deze woorden die heeft vader Jawe gesproken. Maar hier staat dan ook in de Heren. Wat betekent dat nou? Ik zal het makkelijk voor u maken. Als u jarig bent en u kan een cadeautje vragen. En u mag vragen wat u wil. En u gaat naar uw moeder toe. Maar moeder, wat moet ik nou vragen? Want ik mag vragen wat ik wil op mijn verjaardag en moeder zegt tegen kind: weet je wat jij moet doen je moet het hoofd van Johannes vragen dan moet je ze niet eren daarom vind ik het heel mooi dat het hier staat in de heer maar de heer eren we vanuit liefde we kunnen ook de Heere eren om wat te ontvangen ik weet niet hoe, hoe, je dat in de hoe u het in de praktijk brengt om iemand te eren om iemand lief te hebben maar ik weet wel hoe ik dat gedaan heb mijn moeder heb ik lief ik eer haar maar hoe toon ik dat maar dat is heel belangrijk. Hoe toon je je liefde, hoe toon je nou dat je je moeder eert? Ook is moeder al dertig jaar niet buiten de deur geweest. U snapt dat wel hè, sommige moeders die, die zijn oud en versleten en die hebben zo weinig verstand van de zaken. Wij lopen dus gewoon moeders voorbij en vaders. Wij weten het allemaal vaak beter als kinderen. Hoe lang ben je kind? Ook belangrijk om te weten. Hoe lang ben je nou kind? Houdt het dan op als je 16, 17, 18, 19 bent? Of is het altijd zo? Ja, dit zijn hele praktische lessen. Ik eer mijn moeder. Weet u waarmee? Ik geef haar gewoon al de ruimte als ze spreekt. Ook al is dat dus niet goed in mijn visie. Ik laat ze toch uitspreken. Dat is je moeder eren. Je kan het niet anders doen. Ik eer mijn moeder en ik heb haar lief. Als ze mij iets vraagt. Dan doe ik dat voor haar. Zo eer je je moeder. Zo eer ik mijn moeder. Hoe een ander dat doet, dat weet ik niet. Maar om te zingen... Zoals we er net gezongen hebben, verhogen en eren. met een liedje: dat is mooi. Maar je moet je moet ook eren in je daden. En je eert iemand. En het motief, hier gaat het namelijk om: het motief moet zijn liefde. Je moet hem lief hebben, het is je ouders. Zo eer ik dan mijn moeder. Mijn vader, daar doe ik alles voor. Ik heb veel meer voor mijn vader gedaan dan voor mijn moeder. Ik heb veel harder gelopen voor mijn vader dan voor mijn moeder. Hij hoeft maar te kikken of het is al gebeurd. Maar ik eer hem niet. En waarom niet? Omdat ik dat niet kan ik kan hem niet eren. En waarom doe ik dan alle dingen voor hem die ik gedaan heb? U mag het gerust weten, uit angst, want ik was bang voor die man. Uit angst heb ik alles gedaan wat hij van me vraagt. En zal God je daardoor belonen? Ja, God zal je daardoor belonen. Want je hebt het gedaan wat je moet doen. Maar hoe zit het dan? Hoe zit het dan? Job heeft de heren gediend uit angst. Weet u dat? Hij is de heren gehoorzaam geweest uit angst. Want als de kinderen een feestje hebben gevierd. Dan roept hij ze allemaal bij. Want je weet maar nooit zegt hij. Misschien hebben ze gezondig. Laten we dat in orde maken. Hij is, angst, hij is angstig. Hij is bang. Hij is bang voor de gevolgen. Maar hij, kent het, hij weet het al te goed. Ook al die vrienden van hem weten het al te goed. Want zodra je dus niet doet wat hij zegt. Dan bestaat de vloek. Die staat gewoon voor datgene wat je verkeerd doet. Job die spreekt zelfs uit. Waar ik angst voor heb. Waar ik bang voor heb. Dat is me overkomen. Maar broeders en zusters, mijn leven is niet anders geweest. Ik heb altijd angst gehad voor dit soort zaken. Voor het verkeerde te doen. Ik ben niet gestopt met stelen. Omdat hij dat gezegd heeft. Ik heb angst om gepakt te worden. Ik hou mijn gordels aan achter het stuur. Niet omdat ik het zo fijn vind en omdat het zo veilig is. Ik ben bang voor de bekeuring. Daarom heb ik die gordel aan. En vorig jaar kwam ik achter dat het niet goed is. Als Lydia zegt, vorig jaar heb ik een rot jaar. Dan kan ik amen opzeggen, dat heb ik zelf ook op mijn werk. Ik heb een verschrikkelijk rot jaar. In die twintig jaar span die dat jaar vorig jaar de kroon. Maar je hebt één voordeel. Slechter kan het niet worden. Het kan alleen maar beter worden. Dit jaar gaat een heel goed jaar worden. Want ik ben erachter gekomen. Ik was bang. Ik heb angst. Ik heb ontzettend veel angst. Weet u waarom? De liefde van God is bij mij in mij nog niet volmaakt. Het is vorig jaar pas volmaakt geworden. Want de Bijbel schrijft. De volmaakte liefde drijft de angst uit. Zo staat er geschreven. Ik heb dat niet verzonnen. Maar zolang dat er nog is. dan heb je die volmaakte liefde nog niet in je. Je hebt de liefde gods nog niet in je. Met al die debatten van die schriftgeleerden en de fariseeërs met Yeshua. hoor je niks anders dan dit. Maar zij. Ze horen hem niet, ze verstaan hem niet, ze kunnen hem ook niet verstaan, omdat de houding gewoon niet in orde is. Vorig jaar, toen leef ik echt in angst. Ik was bang. He, weet u, weet u, u mag het gerust weten, u bent van mijn familie. Echt waar. Wij zijn met een tocht bezig naar het heilige Jeruzalem met z'n allen. En ik hoop dat we met z'n allen daar aankomen. Echt waar, ik was bang, bang om mijn baan te, te verliezen. Zoveel mensen verliezen hun banen, dat gaat mij niet overkomen. Ik heb een goede baan, ik heb die zaak opgebouwd, verdien goed. Maar ik was bang om mijn baan kwijt te raken. En toen ik erachter kom, toen dacht ik van ja... Dit is een zonde. Hij zal toch voor me zorgen. Hij zal toch voor me zorgen. Dat heeft hij toch gezegd. Maar ik heb hem niet voldoende vertrouwen geschonken. Die hij verdient. Door die angst te hebben. Om je baan te verliezen. Dan min ach je hem. Je eert hem niet. Hij heeft het volk Israël... Geleid tot voor het beloofde land. Neem het land in, zegt hij. En het volk werd bang. Ze werden bang. En God heeft ze de woestijn teruggestuurd. Gaat hij met mij ook doen. En met u ook. Het is Hij die voor me zorgt. Heeft hij met duidelijk gemaakt ja. Als u dus Matthäus neemt en ik pakt dan over de mussen en uh, nou, u kent dat, wel, dat verhaal allemaal, dan is het bij mij toch niet goed doorgedrongen. Dat hij alles van me weet en dat hij bij mij zal wonen en dat hij, dat hij mij kent. En dat voor, voor hem niets verborgen is. Maar ook die angst die in mij is, dat is voor hem niet verborgen. Maar God zij dank, ik ben daarvan af. Ik ben nergens meer bang voor. Echt niet. Maar hij zorgt voor mij. Want daar gaat het namelijk om. Niet dat het, voor mij, niet dat het mij niet uit zal maken wanneer ik mijn baan kwijtraak. Tuurlijk wel. Maar ik hoef er niet meer bang voor te zijn. Echt waar. En als je me eruit wilt trappen, dan trap je me eruit. Dan ga ik naar huis toe. Weet u wat het heerlijk is om niet meer in angst te leven? Het is een verlossing, het is een bevrijding. Hij zorgt voor je. Ik ben bij je. Luister niet naar die andere mensen. Ja, maar dat zijn reuzen. Ja, natuurlijk. De druiven waren zo groot en de appels waren zo groot en prachtig mooi. Ja. Maar die kerels, dat zijn reuzen. Die zijn drie meter hoog. Dat kunnen we nooit winnen. Weet u? Er zijn zoveel wonderen die hij verricht heeft. Hij heeft de zee doen splijten. Vuur uit de hemel. Hij heeft alles gedaan. En dan voor die deur staan. En zeggen nee. Eigenlijk. Ja, ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Maar wij zijn hetzelfde. Wij zijn precies hetzelfde. Onvoldoende vertrouwen hebben in Hem. Daarom eren we Hem daar niet. We eren Hem niet. We geven Hem niet de hoogste plaats in, ons, plaats in ons leven. Maar wij zijn bang. En met angst begin je gewoon helemaal niets. Laf. geen vertrouwen hebben in Yahweh. die de wereld heeft gemaakt, die het Woord heeft gesproken. Je negeert Hem. Is mij overkomen. Daarom is er een groot verschil tussen genezen en gezond worden. Er is een heel groot verschil tussen genezen worden. Hersteld worden en gezond worden. Hij wil jou gezond maken. Doe gewoon wat hij zegt. Volg hem. Sta op en volg mij. Niet jaren blijven bidden daarover. Als u dat doet, vind ik het ook prima. Maar doe het dan ook. Allebei gehoorzamen en bidden. Maar gehoorzamen is het allerbelangrijkste. Eer je vader en je moeder opdat je een lang leven mag hebben op deze aarde. Laten we niet over het lange leven hebben, maar wel het goede leven die God ons wil geven. Omdat we onze vader en onze moeder eerden. Ga niet zitten wijzen. Ga niet een grote mond tegen je ouders zetten. Geef hem het voordeel van de twijfel. Want hij is voor jou het verlengstuk. Naar onze vader. En niet anders. Het werkt gewoon niet anders. Natuurlijk kan je als vader en, kan je tot onze vader bidden. opdat het met je kinderen goed zal gaan. Ik doe niks anders iedere avond opnieuw. En ik heb wel vertrouwen dat hij dat zal doen. Maar we moeten de kinderen leren. opdat ze hun vader en hun moeder eren. Want als je dat doet, dan eer je namelijk God. Want als je je vader en je moeder niet eert. Dan komt die vloek in je leven. En dan denk je van, waarom gaat het met mij toch niet goed? Omdat je onder die vloek leeft. Waarom? Omdat je je vader en je moeder niet eert. Je geeft hem de eer niet die ze verdienen. Je moet ze eren. Je moet ze verhogen. Je moet hem een hoger aanzien geven. Verlenen. Dat is eren. Je kan het niet voldoende zeggen. Want wij zeggen wel, wij eren ze. Maar wij doen namelijk niet. We eren ze gewoon niet. Als je een arts hebt. Als je een vader hebt die arts is, en je gaat naar de buurman toe, die fietsenmaker is, maar wel voor arts gaat, dan oneer je je vader. kan iemand maar nog volgen. Je oneert hem. Je, je verleent hem geen eer. Je verhoogt hem gewoon niet. Want als je vader bent in de Heer, of moeder bent in de Heer, dan is, dan is je vader, Jahwe die alles weet. Daarom moet je als kind je vader eren. Of dat je gezegend mag worden. Ook als vader verkeerde dingen zegt. Zou je direct van vader Yahweh de zegen ontvangen. Omdat je doet wat vader Yahweh zegt. En zo gaat het. En niet anders. Omdat het een mechanisme is. De sleutel hebben we zelf. Wij kiezen er gewoon voor. Doen we wat hij zegt of doen we niet wat hij zegt. Als we het niet doen. Dan zijn we van hem. Doen we wel. Dan zijn we ook van hem. En je vangt vang voor allebei. Vang, ontvang je je loon. Maar je bent niet verstoten. Trouwens dat doet hij misschien met niemand. Misschien met de duivel. Ik denk dat de duivel wel verstoten is. Maar geen mens wordt verstoten door God ook al heeft die eier erge dingen gedaan, maar de, onder de vloek leven. Ja, ik denk dat er velen van ons daar onder leven en zelf beseffen ze dat misschien niet. Maar het is helemaal geen ram, maar dat kan vandaag nog goed komen met u. Vandaag nog. We hebben niets te vrezen. We moeten zeker niet bang zijn. Gewoon teruggaan, bekeren. En zeggen dat ik gezondig heb tegen vader en tegen moeder en tegen u die in de hemel woont. En hij zal je vergeven. En als u daar berouw voor hebt, dan zal hij je zegenen. Want hij wil niet anders. Voordat je naartoe gaat, voor, als, je hem beleid, als je het beleid, als je het beleden hebt, dan staat hij al klaar om je te ontvangen. Zo gaan de verhalen in het woord van God. God is goed. God is machtig. Ja. Waarom kunt u mij niet verstaan? Omdat God het uitgesproken heeft. Ja, wij hebben het uitgesproken. Hij is tot een oordeel gekomen. Opdat wie zien, of wie menen te zien, niet zullen zien. En wie niet zien, die blind zijn, die zullen het zien. Zo staat het namelijk geschreven. Er zijn dingen die ik dus gewoon niet anders kan maken. Maar als de volmaakte liefde... Hij staat trouwens in Johannes 3... Of 1 Johannes 3... Vers, vers 18. Er is in de liefde geen vrees... Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees houdt verband met straf... En wie vrees is niet volmaakt in de liefde. Dus we hebben geen angst meer voor hem... Wij doen alles uit liefde. En weet u, het eerste gebod is hem lief hebben bovenal. We kunnen hem ook niet aanbidden uit vrees, uit angst. Wij aanbidden hem uit liefde. Maar die liefde die hebben we niet van nature. Want wij komen tot hem voor onze noden. Althans heb ik gedaan. Toen ik getrouwd ben, toen wil ik pertinent zeker hebben dat de dat de predikant mij de handen oplegt en dat hij in de naam van Jezus mij zegen, waarvoor, opdat ik een goed huwelijk mag hebben. Dat huwelijk bij de gemeentehuis, dat leg ik geen waarde in, helemaal niet. Ik wil die zekerheid hebben dat het goed mag gaan. Maar het is geen garantie, broeders en zusters. Het is echt geen garantie dat het goed zal gaan. Met je huwelijk. Maar hem aanbidden. Uit liefde. Dat is een ander verhaal. En dat gaat komen. Wanneer we het, het woord tot ons nemen. Dan gaan we die liefde van hem leren kennen. En daarom zegt hij ook. De, de liefde drijft de vrees uit. Het drijft het kwaad uit. De angst drijft die uit. Het is een proces. Dat we... Dat we dat we zijn liefde leren kennen, want in ons, we hebben de liefde niet zelf in ons, dat hebben we altijd van Hem in Christus. Daarom, ze ook, daarom heeft Yeshua altijd een hele debat met, het, met, het, uh, met de geleerde mensen daar in die tijd, en dan kwamen ze nooit uit, want wat Yeshua spreekt is geestelijk, en wat zij spreken zijn allemaal natuurlijke dingen. Maar als we oor willen hebben en ogen willen, willen hebben om te zien en te horen. Dan kunnen we alleen maar door gehoorzaamheid doen. Dus als we hem eren. Eren we niet omdat we onze noden vervuld zullen worden. Nee. Onze, onze noden moeten we even opzij leggen. We moeten hem eren omdat hij God is. Want alle afgoden Die nodigen je uit. Voor voorspoed. Ga maar naar Boeddha toe. Zet er maar een, een, een wierook aan. Of ga maar naar een andere kerk toe. Zet er maar een kaarsje aan. Het is allemaal voor geluk en voor een goed leven. Voor het welzijn van, je, van jezelf. Het gaat dus niet om jaren, Maar wat wij moeten doen is leren om hem lief te hebben. Want hij zegt ook niet omdat u mij lief hebt gehad. Nee omdat ik u heb lief gehad. Het is niet andersom. Wij kunnen hem ook nooit eerder lief hebben. Maar als we dit geleerd hebben, zeggen van ja, maakt niet uit. Of mijn God nog zal redden, zegt die drie vrienden van Daniel. Of God men nog zal redden of niet, het maakt helemaal niet uit. Maar naar jou zal ik nooit luisteren. Dat is liefde, dat is echt pure liefde. Die, die is niet bang om dood te gaan. En als we nog niet zover zijn, nou, dan moeten we toch hard aan werken om zover te komen. Als je dan toch met de Ganukka een verhaal hoort dat de mensen uh, liever sterven dan dat ze een, een, een carbonade eten. Dan heb je de waar, echt de liefde gods in je. Je weigert gewoon om een zonde te doen. Dus je kan op twee manieren, kan je god dienen. Uit angst. Of uit liefde. En je begint altijd volgens mij uit angst. Want ik zie tot vandaag nog steeds niet dat een gordel dragen veiliger is voor mij als geen gordel dragen. Want ik heb nog drie auto's waar ik geen gordel hoef te gebruiken als ik rijd, omdat die ouder is dan 30 jaar. En ik heb andere auto's waar ik wel een gordel moet gebruiken, omdat de wet dat voorschrijft. Maar ik doe wat de wet zegt, omdat ik geen bekeuring wil betalen. En dat is goed. Amen.